Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Begin deze maand een vierde verdachte aangehouden... in het onderzoek naar de liquidaties in de staatsliedenbuurt. Twee mannen werden daar in december 2012 vermoord... en werd toen ook op de politie geschoten. Vermoedelijk was het een afrekening in de Amsterdamse onderwereld. De besprekingen over de begroting voor volgend jaar zijn in een afrondende fase. Dat zei D66-leider Pechtold na afloop van het overleg met het kabinet. SGP-leider Van der Stai is ook positief, maar zegt wel dat er nog knopen moeten worden doorgehakt en dat het geen feestverhaal wordt. Woensdag komen kabinet, coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP nog één keer bij elkaar. De Universiteit Maastricht schort een proef met bijna 40 labradors op na een handtekeningenactie. Wetenschappers wilden onderzoek doen naar hartkwalen en pacemakers. De honden zouden de proeven niet overleven. Zo'n 80.000 mensen tekenden een petitie daartegen. De Universiteit Maastricht zegt dat het zich zal beraden op verdere proeven met honden.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 Bij het overdekte zwembad De Waterdam in Volendam is het recreatiebad lek. Al het water is weggelopen door een gat in de leiding. De gelders van het gebouw staan nu vol. De brandweer gaat het water wegpompen. Pas daarna wordt bekeken hoe groot de schade is. Dan nog het weer. In het noordoosten eerst nog zon. Elders bewolking en later regen. Het wordt 16 tot 19 graden. De komende nacht gaat het vooral in het zuiden hard regenen. Morgen is het eerst nat, maar vanuit het noorden breekt dan de zon door... en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS. Show. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat een file op de A1 Amersfoort Amsterdam... bij Muiden 3 kilometer door een kapotte auto... die een deel van de rijbaan blokkeert. Bij Utrecht is de A27 dicht. Vanuit Gorkum naar Utrecht tussen de knoppen lunetten en Rijnsweert. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De parallelbaan is nog wel open, maar er staat 3 kilometer file. Vanuit Almere naar Utrecht. Bij Utrecht Veemarkt 4 kilometer. Daar is voor de hulpdiensten de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeers... Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Lunch. Mooi, oh, het zijn niet de beste liedjes, maar het vul. <lacht> nee, maar dat is leuk muziek en politiek. Daar heb je niet veel. We, we, hebben een hele, we hebben nu een duo aan de regering, zoals u weet. De twee partijen. Dat was vorig jaar een trio. Trio komt uit de muziek. Trio uh, trio Sonate, kent u misschien? So, eh? Cocktailtrio? <lacht> nee, dat kan ook. Hashtag reken goed. Uh, nee, maar de, de trio Sonate, kent u misschien? Sonate, dat komt van het Italiaans, van Sonare. Eh, van Sonare. Sonare. Oh, oh, oh. Con libido toe. adagio Vibrator, maar Dat is een mooie taal, hè? Dat zijn de lievelingsliedjes van Silvio Berlusconi. Dat die is ook als, als zanger begonnen, hè? Ja. Berlusconi die zong altijd op cruise schepen. Dit is een van zijn laatste optredens geweest nog. Hoe heet dat schip ook alweer? Uh... <lacht> Foto moet eigenlijk zo. Nee, maar wat zingt zo'n man? Berlusconi, die, die, die is rijk. Die heeft een eigen toonladder waarschijnlijk, hè? Van een libido va sola si do. En terug de so solaside. <lacht> wat zingt zo'n man, hè? Van de meisjes van dertien... In het Italiaans van Ragazzi di Novicento. Kantare bunga, bunga, bunga. Die kunnen mooi zingen. Ze hebben ooit het Songfestival gewonnen in 1964. Met Giola Ginquetti. Dat ging zo toen. Van... Doe eens mee. En dan zingt ze dat ze eigenlijk nog te jong is om met hem katrementen te mogen spelen. Maar daar gaat muziek altijd over. Dan. Ik dat er ooit ook nog eens zo'n gilzanger is geweest die dit opgenomen heeft. Uh, ik geloof het lallewijk van Kerry of zo. All maar uh, ik hou het op deze: Eric Carmen. Prachtige plaats, all by myself. Ja, ja. Je hoort ze wel hier hè? bij CFM Zandvoort. De mooie platen, de prachtige platen, de nieuwe platen en de oude platen. Ja, je hoort alles door elkaar. Lekker gezellig. Tot twee uur aan toe. Jawel. Bij CFM Zandvoort. C -F -M. Voor Zandvoort en de regio. De regio. Nou, één keer is genoeg hoor. De regio, de regio. Hier is het regionieuws met Angela de Koning. Yeah. De PvdA-fractie wil graag duidelijk beleid over mogelijke activiteiten... op het strand en in de zee. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over Fun Zee... in de Zandvoort Courant uh, van een maand geleden. Het huidige beleid maakt veel activiteiten niet mogelijk op het strand of in zee. De PvdA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld... over de activiteiten die Fun Zee gaat uitvoeren voor de kust van Bloemendaal en Zandvoort... en verzoekt zo mogelijk om aanpassing van beleid en regelgeving. De buurtauto's van het preventieteam Stop woninginbraken zijn enthousiast ontvangen in Zandvoort. Gedurende drie dagen zijn de teams uh, aan de deur in gesprek gegaan met bewoners... en gaven zij gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun woning... Op vrijdag echter waren de regenbuien zo heftig... dat de teams noodgedwongen hun werk moesten staken. Hierdoor zijn niet alle geplande adressen bezorgd, bezocht. Op uh, korte termijn zullen de preventieteams... daarom extra dagen worden ingezet... om alsnog de overgeslagen inwoners te bezoeken. Door een sein- en wisselstoring was, uh, was... is het treinverkeer in de Randstad vanochtend... Flink Verstoord. Van en naar Schiphol uh, reden uh, en rijden op dit moment nog nauwelijks treinen. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zijn. Dus Even aan, een aanvulling, de treinen rijden weer. Uh, de storing tussen Haarlem en Leiden is opgeheven. Alleen de, de sneltrein de Intercity naar Dordrecht rijdt nog niet. Alle andere treinen, vanaf in ieder geval vanaf Heemstede Aardehout, ja. rijden weer. Oh, dat is mooi. Uh, alleen tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid schijnt het nog wel Daar is het nog fout. Uh, mis te zijn. Ja. En uh, er waren ook problemen op het uh, zeer drukke traject Woerdenbreukelen, Den Haag, Rotterdam en dan vanuit Utrecht. Wel een beetje typerend, want ze stuurden de reizigers via Utrecht en Amsterdam. Ja. Op... Frankelende wijze is de basisschool De Duinroos het nieuwe schooljaar ingegaan. Niet alleen kreeg het gebouw een likverf, ook hadden zij een feestelijke opening... wegens het behalen van een basisarrangement van de onderwijsinspectie. En dat betekent dat uh, het rapport van juli 2014 slechts voldoende toont... en dat betekent dat de onderwijskwaliteit in orde is... Ook heeft de school de norm behaald voor de CITO-eindtoets. De school begroette de kinderen met een grote ballonnenboog en een welkomstwoord van directeur Irene Janssen. Zowel leerlingen als ouders liepen daarna bewonderend door de klassen en de gangen. en De schoolvergangers ontvingen een traktatie en een aardigheidje. Tijdens een verkeerscontrole op de Bruis Kolkweg in Overveen... heeft de politie zondag tussen half vijf en negen uur... een 24-jarige en een 23-jarige man aangehouden. De mannen waren in bezit van stroomstootwapens. De wapens zijn in beslag genomen en de mannen kregen een boete van uh, tussen de 500 en 1000 euro. Een andere bestuurder die een honkbalknuppel in zijn auto had, kreeg een boete van 150 euro... Verder werden daar dus door controle twee messen en een hoeveelheid, kleine hoeveelheid hash ecstasy en joints in beslag genomen. In totaal werden 59 auto's aan de kant gezet waarbij alle inzittenden werden gefouilleerd en de voertuigen werden doorzocht. Vrijdagmiddag is de expositie over 75 jaar autosport in Nederland... in het Zandvoortsmuseum officieel geopend. Zandvoorten en coureur Jan Lammers had de eer om een nieuw logo te onthullen. En voor hem sprak wethouder Gerard Kuipers na het, namens het college... en heette iedereen van harte welkom. Hij memoreerde kort de geschiedenis die zo nauw met Zandvoort verbonden is... In de aanloop naar de opening hebben de landelijke media veel aandacht besteed aan deze expositie. En uh, deze tentoonstelling is een bezoek zeker waard. Tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hard. Zomer of hard. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wisselvallige weer houdt ook in deze laatste week van de zomer aan. Vandaag krijgen we te maken met een depressie, en het bijbehorende warmtefront trekt vanmiddag over onze regio. En zorgt later op de dag voor bewolkt, regenachtig weer. De temperatuur blijft, weer, blijft steken bij 70 graden en er waait de meest matige zuidenwind. Vanavond en komende nacht is en blijft het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad op 13 en de wind neemt daarbij af naar zwak. Ook morgen valt er veel regen en de oostwind is dan zwak tot matig van kracht. En de temperatuur blijft steken bij 16 graden. We gaan duidelijk richting Derf. Na het Regionieuws. Zometeen het Weekend Report. Maar eerst nog even Miss Montreal. Jop, we komen eraan hoor. Take your time. Two, two, two. You will see that there is something. So hold on to me. Let's see. Yes. Thank you. Als je hoort praten, dan stottert het zoals een gek. En, uh, maar dan heb je bij uh, het zingen geen los van. Dat vind ik zo knap. Nee. Het is vaak zo. Miss Montreal en Ja Jawel, dat is dan ook weer leuk. Nou, eens even kijken, wat krijgen we nu? zijn even zien hoor, wat gaat er nu gebeuren? Oh, ik hoor een ronkende auto. Ja, een bolide, maar liefst. Ja. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van Es... Junior. Joepie! Hey Ruud, hoe je dat laatste nummer nou? Toe toe toe toe toe toe toe toe toe Het heeft ze geschreven <summer> toen de telefoon in gesprek was. Ja, ik was er wel een beetje boven eigenlijk. Maar wel leuke muziek te gaan. Dat ik. Ja, ja, goedemiddag. Alstelat natuurlijk ook Ruud. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is, het is weer weekend geweest hè? Ja, Weet je, weet, je wat het, weet je wat het allermoeilijkste is? Nou. De vijf dagen na het weekend. Ja. Ja, die zijn de zwaarste. Die zijn echt het zwaarste. De vijf zwaar. dagen na het weekend. Ja. Ik heb het vanochtend gezien op Facebook. <laughs> <laughs> Jawel, ja, je is het weer afzien, hè? Ja. Altijd weer afzien, die dagen. Vooral ja, die eerste je dag. We moet weer helemaal opnieuw starten, he? ja. Nou goed, maar um, we gaan het in ieder geval hebben over het afgelopen weekend. Ja, waarbij uh, met name dan uh, de, de, de vrijdag behoorlijk uh, in, in, in, in, uh, in de slop liep. Moet ik zeggen. Heel veel water. Wateroverlast weer in het centrum. Maar ja, goed. Op een gegeven moment was dat weer voorbij. En toen is er s'avonds. Nou ja, in de namiddag. vier uur werd de tentoonstelling in het. Uh, Zanders Museum over uh, 75 jaar autosport in Nederland. Uh, in 1939 uh, werden de eerste races in Zandvoort op een ja, heel primitief circuit verreden. Nou, en daar refereert die uh, tentoonstelling naar uh, in aanloop van de, de historische Grand Prix van het komend weekend. Prachtige mooie tentoonstelling. Werd geopend door Jan Lambers, wel bekend. Ja. En Rob Petersen. Rob Petersen is de... de de, de speaker van het circuit van Park Sandsvoort. En die man heeft zo'n gigantische bagage met sport uh, autosportkennis. Uh, dat is ongelooflijk. Mm -hmm. Nou ja, die heeft het dan samen met Jan Lammers geholpen. Er is een nieuw logo gemaakt. En dat logo is nu bekend gemaakt. Weet je wat leuke van Jan Lammers is? Weet ja. je wat leuke van Jan Lammers is? Even tussendoor. Nou. Die heb ik dus als 1-jarig jochie, heb ik hem zien scheuren. Bij die, bij die slipschool van Rob Slotermaker in die tijd. Hij kon niet eens boven het stuurhead kijken. Nee, maar elf jaar joh, zag ik hem dan op die slipschool lachen in hem zak in Niet te geloven. Wat heb ik nog gezien? Je, kan Zo kan je oud je dan ben dan ik al. Zou je er iets anders dan? over vertellen? Nou vertel. Want zes jaar later bleef hij elf jaar. Ja. ja. <laughs> Dit was de truc van Rob van, van maken die ik gelukkig persoonlijk heb gekend. Die, uh, ja, die maken reclame daarmee voor zijn slipschalf. Want kijk, kinderen kunnen het ook leren. Ja. En hij was niet de enige hoor, want er waren er nog een paar die uh, van die leeftijd, die ook uh, kleine urten waren later ook in de in het nationale autosport zijn terechtgekomen. Ja. En die, uh, maar Jan Lammers heeft het in principe het verste geschopt. En ik denk dat als uh, Wim Loos, een bekende sans coureur, nogal leeft had, die, uh, nou, Dat was je misschien nog wel verder gekomen. Dat was een, een super talent. Alleen ja. Ja, hij heeft zich helaas. En ik meen op van Korsham, maar ik weet het niet zeker. Uh, heeft hij zich doodgereden ja. bij een uh, gigantische crash. Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. Die historie die staat allemaal in de San Francisco. We gaan er kijken. Het is heel leuk. Is uh, woensdag tot en met zondag geopend uh, in de middag. Uh, ontzettend mooie tentoonstelling. Er is heel hard aan gewerkt. Er uh, staat van alles en nog wat uh, tot aan een hele oude motor aan toe... Met een uh, met een shell oude shellpomp erbij, foto's van alles en nog wat. Heuk, echt een, een. Een bezoek. Echt waard. We gaan het zeker doen. Zaterdag in de in Oud-Noord hadden we de rommelmarkt. Dat hebben we geannonceerd. Ja, en die is eigenlijk min of meer in het water gevallen. Want het begon al om 7 uur en zou om 2 uur afgelopen zijn. Ik ben er om een uur of 11 gaan kijken. Nou, er was. Ja, er waren wel wat mensen, maar niet echt heel veel. Het was ook logisch, want euh, ook toen is er weer een wateroverwas geweest. En euh, ja, er is niks aan te doen. Dat doe je nou eenmaal, je plant dat. Je verwacht euh, eind augustus toch echt mooi weer. Maar het is nu voor het eerst dat het echt in het water is gevallen. Hm. En ze doen het al bij mij weet, een jaartje of uh, 15 iets in die geest. Dus uh, ja, dat is jammer. Ja. Uh, daarna hebben we nog um, um, um, het stamenschade gehad. 92 schakershut. Dat zijn er nogal een paar. Hè? Ja. Normaal waren het altijd zo'n stuk of 36, 40. 92 hadden zich ervoor ingeschreven. Zo. Ze hebben zelfs het hele paviljoen. Hebben ze om moeten bouwen tot er een schaakzaal. Nou, is dat niet prettig. Want uh, uh, de, ja, de keuken draait gewoon door. Daar komt Harry vandaan. Maar goed, het is ge gespeeld. en Het is uh, helemaal goed gegaan. Maar 92 vind ik nog wel een beetje. Je best kans dat er uh, volgend jaar nog meer komen. Dan zal er toch een tent aangebouwd moeten worden, ja. worden. Want ze kunnen ze niet meer kwijt. Nee. Uh, succes dus. Dan hebben we nog in de middag hadden wij het tweede lustrum van de Sandse Sportcombinatie ZSC. Dat werd gevierd met een zeskamp. Ik denk, nou dat wordt drie keer niks. Ik ga naar kijken. 80 deelnemers, hartstikke idee! En die moesten allerlei spelletjes doen met de sporten waar ZSC mee begonnen. Het is een fusieclub. tussen TZB, een voetbalclub en Zandse Handbal, maar dat was ook tennis. ...en darts en de boel hebben ze allemaal gespeeld... ...daar voetbal hebben ze gespeeld... ...en uh, nou, dat was ontzettend leuk... Uh, ...het, het nog een, een laatste, was nog een heel laat ...was een kleine... barbecue afloop met een klein feestje... ...en dat was dus erg gezellig. Dan gaan we naar de zondag... ...want daar hadden wij ook weer in uh, oud-noord... Uh, ...kinderspeeldag... ...en dat is, uh, was van 11 tot, tot een uur of zes... ...en dan kunnen de kinderen allerlei spelletjes doen... ...en het mooiste is dan... Het uh, Sanfors Open Kampioenschap Buikglijden. Ja, daar kunnen wij aan meedoen, goed? Is dat zo? Dat ik Nou ja, ach, uh, wij hebben maar een klein rakingsvlak. Ja ja. ja, ja. Op, op een, op een natgespoten baan met zeep en zo. Hartstikke leuk voor die kinderen. Was mooi weer, dus dat is heel erg belangrijk. Uh, dan ga ik nog heel eventjes naar vandaag toe. Want... Uh, dat heb ik niet kunnen melden omdat ik dat pas te laat kreeg. Maar vanavond om half acht is de open dag, de open avond moet ik zeggen, van de KNRM. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en dan uh, station Zandvoort. Die zetten hun uh, botenhuis open. Dan kan je de boot bezichtigen, je kan erop klimmen, je kan van alles nog wat bezichtigen. Uh, er is uitleg van van alles nog wat. Uh, half acht. En uiteraard is het te doen om uh, donateurs te trekken, want uh, de KNRM... Uh, die functioneert alleen maar bij het welzijn van de uh, uh, donateurs en ook legaten krijgen ze toegekend toe want ze hebben geen subsidies. niet van het land, nee. niet van de provincie, niet van het dorp. Ze zijn uh, uh, echt uh, afhankelijk en moeten dus afhan het zijn afhankelijk dus van uh, hun. Uh, Donateurs, die heten dan redders aan de wal. En, en ja, dat kost je echt de kop niet. Ja, ga ze steunen, ga kijken. Dat is heel interessant. Er worden films gedraaid. Er worden instructies worden er gegeven. Je kan eventueel souvenirs kopen. Helemaal geweldig. Vanavond half acht in het boterhuis. En dat ligt naast uh, uh, Holland Casino Zandvoort. Uh, al sinds jaar en dag. En er wordt nu gesproken om eventueel nog een andere locatie te gaan uh, innemen. Maar dat is nog lang niet zo ver. Goed, vanavond dus de openavond van de KRM. En dat is eigenlijk hetgeen ik uh, wilde zeggen, Ruud. Nou, dat is mooi. De... Ja, dat is euh, mooi. Ik heb jij. Over, ja. uh, over voetbal, maar dat, dat vind ik niet interessant genoeg. Ja, nah, dus uh, voetbal. Nee. Dat uh, gaan we niet doen. Heb jij veel met Radio Veronica? Ja, zeker. Zondag hebben wij een speciale thema-uitzending. Ja? Ik weet er alles van. Ik heb nog gekeken of ik die jingles nog had. Ja. Die heb ik gehad, alleen kan ik ze op dit moment niet nou, vinden. Je bent het in ieder geval al... zondag uitgenodigd in de studio... dat je er gewoon al ja, lekker bij bent. Leuk. Ik, ik ga niet naar boven. Dat weet je Ah, joh, tillen je wel de trap op. Dus ze mogen me wel bellen eventueel, maar ik ga niet naar boven. Nou, we bellen je wel op. Goed, zondag dus, 12 tot 5. Thema-uitzending over Radio ja, Veronica. Het, het oude Radio Veronica dan hè. En ja. Als, ja, maar ook Radio Noordzee, hè? Ja, ook en, alles, uh, alles. Radio stoppen. Luxemburg, die was dan ja. ook meteen afgelopen. Ja. Helaas. Goed. Prachtig mooie stations. En daar is muziek groot geworden. Oké. Okay. Nou, en dat doen we nu bij CFM. Zo is dat. Hé, hey, ja. bedankt bedankt. Ja. En tot vrijdag. Vrijdag. ...single van, uh, van Bluff. Van het album In het Midden van Alles komt het natuurlijk. Samen met Ilse de Lange... En aanstaande zondag, hè? ja, een hele speciale uitzending. Beetje in de stijl van het oude Radio veronica programma Sangria. Dus met actualiteiten. Vanaf 12 uur tot 5 uur, maar liefst gaan we dat live radio doen. En aandacht besteden aan die historische datum, want uh, het is dan precies... 40 jaar geleden dat uh, het zendschip, Veronica en Noordzee natuurlijk... Uh, het zwijgen werden opgelegd. Niet Radio Luxemburg, wat Joop zei, want dat was een Engelse zender. Er was niks aan de hand. Maar... Uh... Die, die bleef toen gewoon ook wel. Maar die zeezenders die gingen eruit allemaal op 31 augustus 1974. En dat is ook de reden dat we daar uh, wat aandacht aan gaan besteden. Mocht u er herinnering aan hebben, mocht u er iets over willen vertellen... Uh, kom dan gewoon lekker naar de studio of uh, bel ons, altijd goed. 12 tot 5, maar we blijven natuurlijk, net als bij Zandvoort op zondag... gewoon aandacht besteden aan de actualiteit. Toevallig komt het mooi uit, historische Grand Prix. Ook leuk natuurlijk. En uh, dat komt allemaal. Het gaat dan gewoon allemaal in elkaar verweven. Net zoals dat uh, vroeger gebeurde. Op het, in het zondagmiddagprogramma uh, zondag Sangria van, uh, van Veronica. Actualiteit. Tussendoor live, live, live. En alles wat iets meer zijn. Dus dat aanstaande uh, zondag. Uh, in ieder geval werkt Bart van der Meer er al mee. Ik doe er al mee. Ancel doet er al mee. En uh, wie er verder nog aan meedoet, Dat weet ik niet. U bent gewoon welkom. En uh, ook de presentatoren van, Z van ZFM natuurlijk. Mocht je er iets leuks over weten te vertellen, kom gewoon lekker naar de studio. The Fleetwood Mac met Peter Green, Need Your Love So Bad. Met uh, het prachtige liedje Need Your Love for Bad. Een eerste grote hit trouwens in de 60s. En uh, nou. Ja, we zouden er nog wel een aantal volgen zo bij elkaar. Hè? Goed, nou. Uh... CCFM. Dat is CFM. Ja, dat is ook wel leuk, natuurlijk. Nou, hiervan is weinig sprake op dit moment als dus je naar buiten kijkt. Dus laten we het warme gevoel dan maar even via de Fortunes uitstralen. Seasons in the Sun.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 die. Now that the spring is in the, end, is in the pretty girls are, girls are everywhere, think of me.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 Dat weet ik niet. Dat staat er wel in. ik. Maar nou ja, ik weet het niet. Caesar's in the Sun was het de versie van de Fortunes. En uh, we hebben nog uh, even lekker te gaan om even een leuk plaatje te draaien. Bijvoorbeeld de nieuwe single van Nick en Simon. Gode aan de vrouw. Vrouwen die wakker worden, wetenschappers in de waard. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouwen, de mannen die komen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 Eén haar? Ja, hè? Ja, hè? Ja, hè? Ja, he? Dacht ik wel. Nou, Ode aan de Vrouw. Nick en Simon waren dat dus. En, uh, het ziekenhuis is afgelopen vrijdag in première gegaan. Als ik het goed begrepen heb. Uh, Ode aan de Vrouw, uh, was dit. En, uh, en nu gebeurt er even niets. wat wel zou moeten gebeuren. Nou, dat komt wel, denk ik. Een beetje raar, hoor. Ik zit waarschijnlijk in de internetverbinding. Het is Floyd Kramer. San Antonio Rose heet het. namen gewoon. Kyla of Kila Kyla Lagrange. Grange. Ja. Zoiets. You Cut your teeth heet het. Nou, je moet je standen snijden. <laughs> Dit is de laatste van de Georgie Fame. Bonnie and Clyde were pretty looking people, but I can tell you people, they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their the moon down savannah way they robbed a store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 De deputation laid a deadly ambush when money and quiet. came walking in the sunshine. I had the dozen carbines opened up on them. een beetje erg veel geweld, hè? O, ja, we moeten eruit. We stoppen met het geweld. Er zit nog meer aan die plaat, maar. Uh, Al dat schieten en zo. We gaan eruit. Uh, het is weer tijd. Het is bijna twee uur en dan krijgt u het NOS-nieuws. Bedankt weer voor het luisteren voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Charles is op vakantie, dus morgen neem ik het waar voor hem. Dus uh, morgen weer vanaf 12 tot 2. Zie je luncht. Nou, fijne dag nog. En tot morgen. Tot woensdag. Ja.